Met het -journaal. In Zagreb hebben duizenden Kroaat-literanen gedemonstreerd tegen de veroordeling van een oud-generaal door het Joegoslavië-tribunaal. De Kroaat Ante Gotovina kreeg gisteren 24 jaar cel. Hij werd schuldig bevonden aan wreedheden tegen de Serviërs in 1995 tijdens de Joegoslavië-oorlog. Hij had opdracht gegeven om duizenden Serviërs te vermoorden of te deporteren... Veel Kroaten beschouwen Gotovina als een oorlogsheld... en vinden dat hij om politieke redenen is veroordeeld. Voor de zomer moeten er nieuwe systemen komen... die mensen informeren bij grote calamiteiten. Het Nederlandse Genootschap van Burgemeesters... wil meer gebruik maken van sociale media... in plaats van bijvoorbeeld sirenes. Aanleiding is de informatievoorziening bij de chemiebrand... in Moerdijk begin dit jaar. Toen ging niet overal de sirene af... en daardoor wisten veel mensen niet wat er aan de hand was... Binnenkort wordt gestart met NL Alert. Bij dat systeem worden mensen in de omgeving van een ramp via een sms geïnformeerd. In Alphen aan de Rijn heeft de politie na een flyeractie... tientallen nieuwe getuigen gevonden van de schietpartij van vorige week. Agenten deelden 15.000 flyers uit in vier winkelcentra in Alphen. De politie neemt de komende dagen contact op met iedereen die zich heeft gemeld... Om twaalf uur vanmiddag werd in winkelcentrum Ridderhof twee minuten stilte gehouden... om de slachtoffers van de schietpartij te herdenken. In Cuba wordt voor het eerst in 14 jaar weer een congres van de communistische partij gehouden. De afgevaardigden buigen zich de komende dagen over bijna 300 voorstellen... om de economie drastisch te hervormen. Het regime spreekt van een update van het communisme. Aan het begin van het driedaagse congres werd een grote militaire parade gehouden... Daarmee werd de invasie van de varkensbui door Cubaanse ballingen van 50 jaar geleden herdacht. Het weer, het is wisselend bewolkt. Morgen vrij zonnig, maar smiddags in het binnenland bewolkt. En een kleine kans op een bui. Het wordt gemiddeld 15 graden. Dit was het en oasjuna. In circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker.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 Entertainment for you, hartelijk welkom En leuk dat u weer luistert naar het Bord op schoot gevoel van de Zaterdagmiddag avond Op CFM Zandvoort Yes, en we hebben een heel druk programma, want we hebben Verschillende gasten namelijk We gaan, um, één iemand hebben zelfs in de studio En twee gaan we bellen Ja, nou, We gaan om kwart over vijf, nee rond kwart over vijf Gaan we bellen met Robine Koerts dan zou je denken, wie is nou weer Robine Koert? Nou, nu kende je nog niet, maar over een paar wel. jaar kent iedereen haar. Straks Robine zeker. is uh, tien jaar en heeft al eens opgetreden met Alain Clark in de HMH, haar uh, Heineken Musical. Ja, dat is een heel speciaal meisje. Want als je op YouTube uh, haar naam intikt, uh, vind je echt heel veel. Ze heeft zelfs meegedaan My Name is Michael. Hè? Ja. Het programma van RTL 4. En uh, zij uh, ja, ze heeft dus al met Ellen Clark opgetreden. Tien jaar, hè? Tien jaar, no. ja. Ja, ja, ja, ja. Dus uh, daar gaan we ze ook meteen zeker even uitgebreid over praten. Ja, om niet te vergeten hebben we natuurlijk het tweede uur. Ook een uh, gast in de studio. Yes. En dat is namelijk uh, Luna. En Luna is uh, bekend van het liedje bij no, Bijlando. Wat en een nee, hit. Was dat ja, ja, dat is een ja. hit geweest. En in Ibiza, in Duitsland ja. en Nederland ook zelfs. En uh, ja, Luna die is al heel de tijd flink aan de weg aan Timmeren in Duitsland. En daar hebben ze ook diverse hitjes in ja. de hitlijsten. In ieder geval dat ze daar hebben gestaan. En uh, als zij hier aan het winkelen is in Nederland, uh, waar ze dus ook woont, hier in Zandvoort. Ja. En uh, dan uh, gaan de fans haar eigenlijk al uh, tegemoet uit Duitsland. Dus dan zit ze bij de Dirk van der Broek, lekker boodschappen te doen. En dan komen al de Duitse toeristen natuurlijk ook naar haar toe. Want dat is Luna. Ja, dus want dan. in Nederland is ze eigenlijk alleen bekend om de hit bij Lando. Hè? Ja, het is ook een cover. Dus ik weet ja, nou niet ja, zeker klopt. of dat het hitje is in Nederland. Dus dat kunnen we er allemaal gaan vragen. Gaan we allemaal vragen. En uh, we gaan met Judith Peters bellen. Ja, dat is een nieuwe rubriek. Hè. Op weg naar Toppers in Concert 2011. Wij gaan de aankomende zes weken gewoon al het laatste nieuws brengen hier op CFM Zandvoort. Over uh, Toppers in Concert. Ze zijn op zoek naar een vijfde Toppers. Zoals we vorige week al hebben laten horen. We hebben het ja aan een telefoon gehad. En we hebben het over Judith Peters gehad. En ook haar auditie laten horen. Want zij was de weektopper van uh, afgelopen week. Yes. Nou, we hebben nu uh, dus uh, Judith. Uh... Judith uh, zo meteen aan de telefoon over uh, ja, hoe het nou is om een week toffer te zijn... en wat er nou eigenlijk gaat gebeuren in die grote finale. Want niemand weet dat nog. Wie weet, weet, weet zij het al. Ja, helaas hebben wij geen Popse Henry. Nee, vandaag niet. Hij, uh, onze agenda was zo'n je vol vandaag dat uh, Henry geschapt nee, grapje. Maar in ieder geval, Henry had andere verplichtingen. Dus uh, volgende week is hij er zeker weer bij. Maar we hebben hem toch een beetje, want hij heeft ook, namelijk ook meegedaan met yes. de vijfde toppers. Dus die gaan we sowieso laten horen... En het komt helemaal goed, en dan gaan we ons uh, oordeel over geven. Ja, en dat mag u ook doen op www.twitter.com/CFM4U. Dan uh, kan u uh, <laughs> de op reageren. Dus, uh, Zeker. 10 over 5, Goedemiddag. entertainment view hier bij CFM Zandvoort. Met nu van Velsen. Dit is Take Me In.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 De ex van Anouk maar zijn Daar is het ja. liedje van, uh, van Dit nieuwe liedje van Anouk op gebaseerd Een orthodox is haar uh, Haar ex waar ze zelfs een kindje mee heeft gehad jaar, Een jaar relatie gehad Maar dat is nu uitge, uitgegaan Omdat uh, ja laten we het zo zeggen Hij is tien keer vreemd gegaan En uh, niet met zomaar meisjes Maar echt bekende meisjes Het dienstmeisje en het uh, oppasmeisje En dat zo allemaal Dus uh, ja daaruit uh, haalt Anouk, heel veel inspiratie. En dit is haar nieuwste single Down and Dirty. Ja, en wij geven u zeker nog even een voorproefje. En dat is uh, namelijk van uh, Robine Koers. En uh, wij hebben haar zometeen uh, hier live in de uitzending. We gaan even met haar bellen. Want uh, ja, moet u maar luisteren. Dit is het duet met Alan Clark en Robine Koers. <middels> Train and uh, drops of Jupiter. Ja, en je luistert nog steeds naar de CFM Zandvoort, het lokale radio uit uw regio. En um, ja. Wat ook vaak ook geen lokaal nieuws brengt, om het zo maar te zeggen. Uh, dan hebben we het over het volgende. Want uh, ja, wij krijgen via onze bureau redacteur een fantastisch talent toegeschoven, om het zo maar te zeggen. Ja, zeker. En uh, ze heeft al heel veel gedaan in de muziekwereld. Ze is tien jaar. En dan hebben we het over niemand minder dan. Robine Koorts. Goedemiddag. Hallo. Hey, hey, hoe gaat het? Heel goed. Heel goed. Even over jou. Jij bent um, een paar jaar geleden, toen zat je op school, via een YouTube-filmpje ontdekt door Alan Clark, hè? Ja. Hoe, hoe, hoe, hoe ging dat in zijn werking? Hoe kwam je erachter dat, dat hij jou had gevraagd? Nou, um, ik had dat dus uh, op een donderdag gedaan. En toen op een vrijdag, toen stroomde mijn vader's mailbox helemaal vol. Oké. Okay. En uh, toen uh, stond, er een, uh, stond er een mailtje bij van heb je de huis van Alain Clark al gezien, want daar sta je op. En even later kreeg ik een berichtje van hoi, ik ben Alain Clark, ik zou graag contact met jullie op ne willen nemen. Ja. En uh, ja, toen dachten ze eerst dat het een grap was. Ja. <laughs> Uiteindelijk kwamen we erachter, omdat hij zijn 06 aan ons gaf, dat het, toch, dat het hem toch wel echt was. Oké, okay. nou we gaan even, luisteren naar het, uh, even kort luisteren naar het fragment wat uh, Alan Clark dus ook heeft gezien en gehoord. Dat was dus bij jou op school hè? Ja. Oké. Okay. Wat goed, zeg. Vind je het gek dat Alan Clark je, je benadert? Maar wat was je eerste gedachte toen je dat hoorde? Schrok je een beetje of vond je het toch wel erg leuk? Nou ja, ik vond het toch wel heel erg leuk en ik vond het wel, wel raar, ja. ja. Dat, dat, hoe kan dat? Want ik heb gewoon een liedje op YouTube gezet en hoezo word ik dan ontdekt? Ja. <lacht> nou ja, en toen uh, ging je een keer met Alan Clark afspreken, neem ik aan? Ja. Hoe was dat? Nou, toen uh, mocht ik dus in zijn studio komen, want we hebben we het nummer opge um, opgenomen. Hoe zeg ik jou? Ja, en toen vroeg hij uiteindelijk of ik uh, met, met hem in de Heineken Music Hall was staan en dat wou ik natuurlijk wel heel graag, maar het was natuurlijk nog, nog niet voor hoeveel, heel veel mensen. Nee. Hoeveel mensen en toen uh, zei hij dat, en toen, uh, toen schrok ik wel even van wat veel. Maar uiteindelijk heb ik het toch gedaan, dat was wel heel gaaf. En daar heb je zeker geen spijt van, neem ik aan. Nee. En die avond zelf, je, je, kwam, uh, hoe, hoe, je, je ging daar met je ouders heen, neem ik aan. Ja. En toen kwam je alleen tegen en die, die ging, jullie gingen repeteren. En die avond zelf, de eerste stap die je op het podium zette. Hoe was je gevoel? Nou, ik was helemaal te shaken. <laughs> en dat was natuurlijk mijn eerste echte optreden. Ja. Dat is wel heel, heel, heel raar eigenlijk. Heel maf om uh, dat ja. uh, mee te maken. Welk, welk liedje deed je? Uh, This ain't gonna work ook. Oké. Okay. Mijn vraag is dan, wat, wat is er daarna gebeurd? Na die grote optreden? Wat heb je daarna allemaal nog gedaan? Um, er hebben allemaal mensen mij gevraagd mis, om hun een om, om shows te hebben, zeg maar. Ik heb wel een paar, een paar tegen een paar gezegd die ik niet kon, want ik, ik was toen nog uh, acht. En toen had ik uh, de hele manier dat ik maar zes keer in het jaar mocht optreden. En een interview was ook al een optreden. Oké, okay. ja. Yeah. Ja, toen heb ik hem nog wel met hem in de Oosterpoort gezongen. En toen kreeg ik ook een interview, dus was ook een optreden, zeg maar. En uh, ja, zo is het eigenlijk gebeurd. En ik, ben nog, ik, ben nog, ik heb nog een paar keer in de krant gestaan. En je bent in de rijd door geweest ook, hè? Ja, klopt. En um, ja, sindsdien is het steeds nog meer, echt steeds beter gegaan. En hoe um, treed je nog regelmatig op het Alain? N um, nou, niet regelmatig, maar wel nog re redelijk te vaak. Oké. Okay. En um, ik heb uh, afgelopen zondag ook weer met hem opgetreden. Dat was ook heel gaaf. Kijk. En waar was het? En hoe is dat allemaal gegaan? Dat was in Hilversum, in Studio 21. En uh, ja, ik kwam, daar, ik kwam daar binnen en ik zag, ik zag het podium. En toen vond ik het toch wel, wel heel raar, want ik dacht even dat het een studio was, want het is ook zo heet. Ja, ja. En ja, het was een, natuurlijk een heel, het was een heel lang podium, ja. dus je kon ook naar voren lopen en ik had, nog, eh, ik had Love Is met hem gedaan en eh, ik had nog nooit zo'n lange nummer zeg maar, uitgebreid um, en we stonden gewoon helemaal te improviseren en we wisten zelf niet helemaal wat we gingen doen. Okay. Maar heel, uh, ja, heel vet. Oké, okay, ja dat is natuurlijk wel het leukste als muzikant, hè? gewoon een beetje improviseren met de band en uh, Jacqueline was er ook toch? Heb je ook met haar nog opgetreden? Nee, dat niet. Oh, okay. Maar um, uh, Jacqueline heeft een heel mooi nummer met Alain gedaan. Ja, klopt. Ik, ik weet niet meer precies hoe die heet. Maar um, het was wel heel mooi om te, te, om te luisteren En nu, wat zijn je in plannen? Ben je van plan om een hele bekende zangeres in Nederland te worden? Wil je bijvoorbeeld een single uitbrengen? Nou, ik ben, ik ben, um, ja, ik ben nu vooral nog heel veel aan het oefenen thuis. Ja zeg maar, maar um, ja, ik wil, ik wil wel ver komen in de muziek, maar het gaat, mij niet meer, het gaat mij niet om beroemd zijn, maar gewoon meer om ja muziek te maken. Dat is gewoon, dat, dat is gewoon het leukste wat er Kijk, is. Ja, en dat hebben we nodig. Dat is pas een, dat is echt een artiest, hè Roy? Ja, zeker. Ik heb allemaal een vraag aan je. Um, als uh, jij jij zegt, ik ga net, ik ga veel oefenen. Hè? Um, ja. Ga, ga jij ook naar zangles bijvoorbeeld? Ja, ik, uh, ik zit op zangles al twee jaar bij Jeroen Kriek. En um, ja, dat is ook gewoon heel gaaf. Ik kon um, ik had eerst vanwege mijn sport, kon ik niet meer met, bij hem uh, zingen. Okay, nee. Maar um, hij heeft het zo geregeld dat het toch wel kan. En dat het toch op een andere uh, dag is. En dat, dat is wel heel leuk, want hij, uh, hij geeft mij heel goed les. En ik leer er ook heel veel van. Nou, dat klinkt allemaal heel goed. We gaan zeker nog heel veel van jou horen. Dat weten we nu al. Perfect. <laughs> nou, Robine, hartstikke bedankt. En uh, mogen wij jou over een tijdje nog een keer bellen? Kijk hoe het dan met je gaat. Ja, goed. Graag zelf. Kijk, okay. helemaal top. Hé, hey, wij gaan even... Jou, jouw duet samen met Alan Clark, hoe zeg ik jou doen? Die gaan wij draaien. Is dat goed? Ja, is goed Oké, okay, helemaal top Hé, hey, heel fijn weekend En uh, wie weet tot de volgende keer Doei, doei, doei hoi Doei Hoe zeg ik jou Iets wat nou juist Te vaak wordt gezegd Zonder gevoel Hoe zeg ik jou Op mijn de grond van mijn hart, ik hou van jou. Vaak en ook zeldzaam, gewoon en toch niet normaal. Simpel en bijzonder, hetgeen dat ik voel voor jou. Ik zweef in de hemel, eindeloos en ik naar hoe ik jou kan ik simpel gezegd van je hou mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, yeah. Wat moet ik doen, waar moet ik zijn Voor de woorden die mij de zinnen vormen Dat zo vaak is gezegd, maar dan is uitgelegd How far Simpel gezegd van je hou. ik weet dat het duidelijk is wat ik precies bedoel. Vaak wordt gezegd zonder emotie Hoe zeg ik jou, wat ik altijd zeg wel Gezegd Van je hart Twee, je moet een redelijke voorgevel hebben drie. Je moet een redelijk achterwerk hebben. Een mooi koppie. En um, een swingende beat. En uh, zo heb je een hit. Alexandra Stan en Mr. Sexo Beat. Wel lekker gezellig plaatje. Lekker liedje. Echt ja. een Roemeens chickie net zoals Ina. En um, een, nee, weer een nieuwe hit eigenlijk: ja, en Mr. Sexo Beat. Gewoon twee dames hier op de vensterbank. Uh, die dan uh, lekker gaan dansen voor ons. <laughs> Ik vind dat een heel goed idee. Daar houden we erin. Ja, tijdens de CFM zomer misschien. Kijk. Zometeen, wie gaan we bellen? Ja, Judith Peters, uh, de eerste weekwinnaar van uh, op zoek naar de vijfde topper. Die gaan we bellen. En de volgende week hebben we alweer de nieuwe weekwinnaar in de uitzending. Dus oh. dat is leuk. In ieder geval, maar dat vertel ik natuurlijk aan het einde van de uitzending. Maar in ieder geval, Judith Peters, zometeen gaan we alles vragen over de vijfde topperavontuur. Hartstikke leuk. Entertainment View met nu Kensington. Afgelopen donderdag bluff en uh, beter. Ja, en het is zo ver. We gaan even, we hebben het al in het begin van de uitzending uh, gezegd, dat we even naar de auditie van de feitentopper Henry gaan luisteren. Hij is er vandaag helaas niet in de uitzending, maar hij is toch een klein beetje bij ons. Maar uh, ik zou zeggen, pak uw oordopjes even. Moet ik nog maar erbij zijn? leven met je dromen rijden. Of zeg je dat niet? Wat voor gewoon lied. Voor zo veel. Omdat ik je zo mis. kon ik maar even bij je zijn. Ik moet nog zo was de auditie uh, van uh, Henry. We moeten even eerlijk zijn, Roy. We hebben Henry elke week in de uitzending, maar dit was niet erg, heel, was niet erg goed, hè? Het nummer misschien iets te hoog voor hem. Hij, we weten het ja. zeker, Henry kan echt zingen, want hij treedt regelmatig op hier in voor. Ik snap maar, niet. hoe dit kan Ik schrik van Pugingen, ervan Heb jij meegedaan? Nee, nee, nee, sorry. Dat, dat is Din nee. auditie. Dat is Din Ja, oh. ik zou je vertellen, je, dit werkt allemaal via Facebook, Huis, Twitter, LinkedIn. Daar werkt het uh, programma om mee. Dan kan je auditie doen voor de vijfde topper. En ik was al ingelogd. dus mijn vriendin doet de auditie. Leuk, oh, ja. mijn naam is ja. Din. Ladadada. Dus dan druk je op Roy van Buringen bijvoorbeeld. Ja. En dan... Uh, Komt de auditie van Din en de, vertel de, van wie de, Din is, voor de luisteraars die dat niet weten. Din kan me niet voorstellen. maar moet je even luisteren, gewoon. Hallo Toppers, ik ben Dindi en ik ga één Wereld zingen van Jeroen van de Balm. Maar ik wil eerst nog even dit zeggen. Deze... Oh, sorry. Wat doe je nou? weer? Ja, heb ik speciaal voor Gerard aangedaan, omdat ik weet dat... Ja, hij moet laden, daar word je zo moe van. ...maakt. Hier komt er weer... Ja, glop... Laden, laden, laden. Van het internet word je zo moe van. Eén wereld. Eén wereld. Dit is weer auditie. Ja. Hier kan ik niks aan doen. Nee, nee. Hij moet even laden. Het is win, die moet laden. Oh. Nou, dat soort, wat vond ik er van. goed uh, nee, we maken? Nee, laten we hem even laden. We hebben nog wel even de tijd. Dan kunnen we zo nog één plaatje doen tot het nieuws. En dan komen we terug. En de tweede uur onder andere Judith Peters natuurlijk. Ja, Judith Peters, de weekwinnaar. Die hebben wij uh, in de uitzending uh, over ja, toppers in concert 2011. Wie weet zit zij erbij. Nieuw voor de eerste weekwinnaar is, is uh, hij geworden. En, en misschien toch nog een... Kleine teaser voor volgend uur. Volgend uur zou ik de nieuwe weekwinnaar bekendmaken. En die hebben wij volgende week al in de uitzending. Ja. Dat heb ik nu al geregeld. Nou, Leuk, we gaan hè? even een klein stukje. Weet jij wat je ogen zien? Weet je zeker dat je goed kijkt? Hey jij... Sta je open, hoe het is, en niet hoe het lijkt. De maan, die zijn licht met de aarde deelt, en de wind die je wangen streelt, ze houden ons zo gebonden. Je ze, maar je ademt dezelfde lucht als wij. in ieder hey, hey. nou, leuk. Zeg even hoe je kan stemmen. Ja, je kan in ieder geval stemmen via www.5minuten.tv uh, en ga gewoon even naar www.din-d.heis.rl en daar staat de link waar je kan stemmen of een smsje, stuur je sms 1071 naar 3111. She's from Mo En in de Ether op 106.9. Straks meer. Die FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van de